Op de lijst van Science staat de landing van de Marsverkenner Curiosity in augustus op de tweede plaats. Hartpatiënten gaan een landelijk meldpunt opzetten. Aanleiding daarvoor is volgens de Vereniging Hartpatiënten Nederland de afdeling een Cardiologie van een aantal ziekenhuizen die in opspraak zijn geraakt. Vandaag werd bekend dat er zes cardiologen van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Zeeland onder toezicht zijn gesteld. En eerder werd de afdeling cardiologie van het Ruwaard van ziekenhuis in Spijkenisse gesloten. De vereniging heeft honderden klachten binnengekregen over cardiologen. In Amersfoort is de grootste kerstmannenloop van Nederland aan de gang. Een half uur geleden verschenen er 1500 aan de start... om vijf kilometer te lopen voor het goede doel. De kerstmannen hebben 10 euro inschrijfgeld betaald... en dat gaat naar het astmafonds. In totaal is dat dus 15.000 euro. Het weer, vanavond en vannacht op veel plaatsen regen... met in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. Minima vannacht tussen 1 graad in het noorden en 4 in het zuiden. Morgen bewolkt en regenachtig en dan wordt het 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. De persoonlijke no-nonsense aanpak van Hofhoorneman Bankiers. Uw vermogen is het waard.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 De grote leider in een glazen kist met een schijnwerper op zijn gelaat. Gebalsemd. Dood en toch, en toch voor altijd zichtbaar aanwezig. Kim Jong-il. Lenin ging hem voor, Mao ging hem voor. Wat bezielt een mens om het lichaam intact te laten houden? Over nut en noodzaak, Emeritus hoogleraar Georges Maat zometeen. En uh, mogelijk hebt u het gemerkt de afgelopen dagen. De polder bloeit weer op. Vakbonden, werkgevers, kabinet laten de molens weer draaien. En duizend bloemen bloeien als het mee zit. En dan gaan de gedachten al gauw terug naar 1982, naar Wassenaar. Waar in economische tegenwind een historisch akkoord tot stand kwam. Seiko Veniga zette destijds zijn handtekening. Hij is een van de weinigen die het vandaag nog kan aanvertellen. Ik spreek hem zo dadelijk. Eerst even langs Andy, Andy Houtkamp voor de bekerwedstrijd Groningen Ajax. Goedenavond, schoon voor het Euroborg. Helemaal vol, want ze verwachten veel vanavond voor de thuisploeg tegen Ajax. Maar Ajax is in het begin in de avond, staat 0-0. Wedstrijd om 8 uur begonnen. Volle Euroborg, hier de eerste mogelijkheid voor Ajax. Maar de kopbal. Van Fischer komt in de handen terecht van de keeper van FC Groningen, Luciano. 2,5, 3 minuten gespeeld nu, 0-0 de stand. En eh, het zal een heet avondje worden, ondanks dat het ontzettend koud is in het noorden. Maar het wordt een heet avondje voor Ajax. Maar of dat genoeg is voor FC Groningen om door te stoten naar de laatste acht, ik vraag het af. Het is eh, vooralsnog nog altijd 0-0. Als ons stuk door jullie is getekend en jullie stuk door ons, dan kom ik het bij jou en maak even nog een shotje en is klaar. Elke handtekening is 100 gulden. Ja jongen, zet hem maar op. Ja jongen, zet hem daar maar op. Werkgevers en vakbondsvoormannen onder elkaar. Het zijn de ondersteunende geluiden bij het historisch akkoord van Wassenaar. We schrijven woensdag 24 november 1982. Buiten is het een graad of zes. We hebben een bewolkte dag achter de rug. En binnen regeert het CDA-VVD-kabinet Lubbers van Ardenne. En binnen in dat gebouw in Wassenaar zitten, staan, lopen... Wim Kok, Herman Bode, Chris van Veen, Harm van der Meulen... Het zijn namen uit de jaren tachtig, vakbondsmensen, werkgeversvoorzitters. En een van de negen ondertekenaars van het historisch akkoord is Seiko Veninga. Dag meneer Veninga, goedenavond. Goedenavond. Het is dertig jaar geleden en u was erbij, u zet uw handtekening namens wie eigenlijk? Namens het uh, Nederlands Christelijk Ondernemersverbond. Dat was een van de toenmalige MKB-organisaties. Klein bondje, hè? Dat was de kleinste. Ja, u, u deed ook niet echt mee aan de onderhandelingstafel? Nee, zo kun je dat niet zeggen. Bovendien, en het is net als met de vaststelling van uh, beleidskaders of, of uh, kabinetsformaties... het gebeurt in een hele kleine kring. En uh, dan wordt het teruggekoppeld als het in feite uh, nagenoeg zijn beslag gekregen heeft. Ja. Vond u dat vervelend dat u er niet echt bij zat of mocht bij zijn? Nee, helemaal niet. Ik, het was, uh, herinner ik mij, zo dat enkele dagen tevoren... wij geïnformeerd werden over een naderend akkoord... En dat akkoord is in feite tussen uh, uh, Kok en uh, Van Veen uh, gesloten... met uh, en elke secretaris bij zich. En dat was in Wassenaar, want de Stichting van de Arbeid... had in feite het initiatief ervoor. Ja, Stichting van de Arbeid, platform van werkgevers uh, en werknemers... om elkaar uh, geregeld te ontmoeten en het, het met elkaar te praten over sociale kwesties. Toch hebt u uw handtekening uh, wel uh, mogen zetten... Uh, in, in bijzijn van alle, alle voormannen, zojuist uh, genoemd. Weet u nog het moment dat u tekende? Uh, nou, dat was, in, ik dacht in het zergbouw... Uh, waar wij met elkaar uh, bijeen waren om het uh, heugelijke ja. uh, overeenstemming te vieren met elkaar. Uh, op zichzelf was dat een hele sobere plechtigheid. Uh, naderhand, door de jaren heen, is eigenlijk de grotere betekenis goed duidelijk geworden. Want het akkoord dat moest uiteindelijk zijn beslag krijgen in de CAO-onderhandelingen. Ja. Want het ging erom dat uh, een uitruil plaatsvond tussen enerzijds loonmatiging en anderzijds arbeidstijdverkorting, deeltijdarbeid en bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Ja, dus, u, dus u krijgt eigenlijk pas later in de gaten... dat die handtekening van dat moment... Uh, er een met terugwerkende kracht van historische waarde bleek te zijn. Ja, de die, uh, die had je op dat moment als kleinste van degene... die het nee. niet in de gaten. Bovendien, in het MKB hadden we uh, nooit zoveel affectie... met het macro-economisch beleid... Uh, omdat dat in feite door het VNO-NCW uh, ja. uh, werd behartigd. Dat is de werkgeversclub. Ons, ja. ja, en wij ja. ons veel meer focusten op, op het midden- en kleinbedrijf. Ja. Uh, en alle uh, thema's die daar golden... waren ook een speciale staatssecretaris voor het midden- en kleinbedrijf. Ja. ja, was dat niet uh, Piet van Zuil? Ja, onlangs overleden. Onlangs uh, overleden, zelfs, ja. inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja. Ook wel Kleine Krabbel aan genoemd, hè? Door, door zijn eigen partij. Uh, dat genoemd. heb ik hem niet genoemd, zo gingen nee. wij niet met bewindspersonen om. Want het nee. ging erom dat je in harmonie met elkaar probeert Zeker. zaken te ja. doen schoon we bij hem ook wel een conflict hebben gehad... want in januari de, van het jaar erop... hebben wij een grote mkb-manifestatie in Scheveningen gehad... omdat ja, dat uh, functionele middel en kleinbedrijfbeleid... ons toch niet aanstond. Nee, zeg, wij moeten nog even terugkijken naar uh, die gure jaren tachtig. Uh, Lubbers van Ardenne, net uh, begonnen met het, uh, uh, het eerste kabinet uh, Lubbers. Maar de tij zat tegen, hè. er was een uh, oplopende werkloosheid. Uh, uh, de, dus er moest loonmatig inkomen. We kregen met... Uh, arbeidstijdverkorting te maken. Uh, ja, dat waren toch de, de kernwoorden, neem ik aan, hè, in, die, in die tijd. Ja, wij waren als alle uh, organisaties... zowel van werkgevers als werknemerszijden... begaan met de uh, snelle ontwikkeling van de werkloosheid. En met name ook de jeugdwerkloosheid. Ja. Uh, en uh, uh, je, je zat te, te vroeten, wat kunnen we daarvoor doen... en hoe kunnen we dat met elkaar aanpakken? Maar je was toch afhankelijk van... Het uh, kabinetsbeleid en de kabinetsondersteuning. En ook, mm. ook toen hadden we te maken met uh, de geweldige bezuiniging noodzaak met btw-verhoging, en korter en met aspecten die we nu weer zien wat dat betreft herhaalt zich de geschiedenis. Maar het is nu wat guurder, heb ik de indruk, wat betreft het overleg. Ja. Zeg maar, heeft het gewerkt, uh, wat u destijds met elkaar uh, hebt afgesproken... loonmatiging, uh, dus dat de vakbonden niet te hoog inzetten bij de CAO-onderhandelingen... eigenlijk die, die, uh, ja, die, die geleide loonpolitiek, maar dan van de kant van de sociale partners? Ja, dat heeft, heeft zeker gewerkt. En dat heeft st, st, st, st, stellig bijgedragen en sterk bijgedragen... Aan het economische stijl, mm. wat wel een aantal jaren heeft geduurd. Het was niet zo dat je van de ene dag op de andere kon zeggen... kortom, dit akkoord werkt. Mm. Nee, dat heeft een jaar of drie, vier geduurd... voordat in feite de zaak zich weer uh, herstelde... Mm. en we met elkaar uh, ja, konden terugzien op een uh, betere economische ja. situatie. En was minister-president Lubbers en uh, de minister van Sociale Zaken... Jan de Koning, uh, waren die blij met, uh, met dit akkoord? Die, uh, van hen werd ook een bijdrage gevraagd... Want in feite hadden ze in hun achterhoofd dat als er geen loonmatiging zou komen... op vrijwillige basis, dat er dan mogelijkerwijs toch een, een, een loonstop zou moeten komen. Omdat dat zo cruciaal werd bevonden. Dat dat in feite boven de markt speelde. Voor ons was dat aanleiding om te zeggen... wij willen graag de regie in eigen hand houden. En omdat de verhouding met de vakbeweging in feite een, een, een positieve was... Kon, kon in feite dit... Dit, dit, dit akkoord tot stand komen. Ja, Maar ja, u was als vakbond met elkaar... en als werkgeversorganisatie... toch uh, zeer machtig ten opzichte van het kabinet. In die tijd uh, uh, zeker. Maar u trok zich dat motto van het kabinet... werk boven inkomen wel aan, gezien de situatie. Jawel, want... Uh, elk van de organisaties voor zich... Uh, zweten met het uh, feit van de... met name de jeugdwerkloosheid... en de, de langdurige werkloosheid. We hebben als, als kleinste in de tijd... nog een soort adoptieplan gelanceerd... om om te kijken, kunnen onze ondernemers in het midden- en kleinbedrijf eh, mensen adopteren die langdurig werkloos zijn, om ze weer aan de slag te krijgen? Kortom, eh, linksom en rechtsom werden er eh, plannen gemaakt. Uh, om uh, de werkloosheid een haal toe te roepen. Ja. Zeg, u kwam er met elkaar pas in de loop van de jaren achter... legde u net uit dat u een historisch akkoord had uh, gesloten... werkgevers en werknemers samen. Uh, veel van die ondertekenaars zijn er vandaag de dag niet meer. Ze zijn uh, overleden, maar u hebt bij leven toch nog wel later contact met ze gehad? Ja, we hebben uh, 25 jaar na dato... Uh, heeft de burgemeester van Wassenaar het initiatief genomen... Hmm. om ons eens een keer bij elkaar te roepen. En toen hebben we toch nog wat herinnering opgehaald en kok... En eh, Van Veen hebben toen elk een klein toespraakje gehouden. om, om van hun kant zich te herinneren. Mm. Eh, hoe het ging vanuit de werkgeverskant en de werknemerszijde. Eh, de verhoudingen toen, voor zover ik mij dat herinner. waren toch erop gericht om elkaar te respecteren. Mm. en elkaar, ik zeg, ook het succes te gunnen. En niet mm. eh, goed, goed, goed de overwinning op te hijsen. Nee, je moest Mooi het nee. samen doen. In, of in de Stichting van de Arbeid of in de sterven. Ja, maar u dacht niet, dan komt die Wim Kok weer zeuren namens de FNV. of Harm van der Meulen voor het CNV? Nee, zo waren de verhoudingen beslist niet. Nee, nee. Zeg, uh, vandaag de dag uh, uh, vindt er weer dat overleg plaats. Alleen denk ik uh, dat het uh, sowieso anders is... omdat die vakbond op zich veel minder macht heeft uh, dan, uh, dan destijds. Ja, we, van de kant van de werkgevers, als u de lijst nakijkt... ziet u dat er een geweldige concentratie heeft hmm. plaatsgevonden... NCOV en KNOV zijn in feite opgegaan in MKB ja. Nederland, de nieuwe organisatie. VNO-NCW zijn samengegaan. Vervolgens zijn zowel het midden- en kleinbedrijf als de VNO-NCW in één huis ja. gaan zitten. Uh, dus van de werkgevers heeft er een geweldige concentratie plaatsgevonden. Van de werknemers is dat veel minder geslaagd... en is er in feite, uh, als je ja, de, de ontwikkelingen ja. ziet, een, een brak verdeling gekomen. Verdeeldheid moet ik zeggen... En uh, dus in de huidige situatie valt het denk ik veel lastiger ja. uh, tot akkoorden te komen. Omdat uh, ja, de vakbeweging moet zich eigenlijk zelf eerst hervinden. Ja, want de FNV is bezig om zichzelf opnieuw uit te vinden. Zit slecht in z'n vel, is zijn voorvrouw uh, Jongerius uh, kwijt, intern uh, verdeeld. Ondertussen, ja, ja maar Bernhard Wientjes van de werkgevers, ja die, dat, is een, dat is een zware jongen natuurlijk uh, geworden, omdat die werkgevers juist wel dat cluster hebben gevonden en, en een sterke poot zijn in, in de onderhandelingen. Maar dat, dat, heeft, dat is ook te danken aan het feit dat uh, Hans Biesheuvel van MKB Nederland... en die uh, ze elkaar uh, gemakkelijk vinden, uh, elkaar ook uh, het werk toeschuiven... Vo voorheen was het zo dat uh, de grootwerkgevers die bemoeiden niet met MKB... Nee. en wij bemoeiden ons niet met de grootwerkgevers. En door de jaren heen hebben we gezien dat we elkaar nodig zijn... En het MKB, eh, eh, ik zeg altijd, eh, veel bomen maken een bos. Als je geen bomen hebt individueel, nee. dan heb je ook geen bos. Zeg maar, er zijn wel eh, van vakbond zijde boompjes. Eh, op dit moment in het bos zit er zo'n akkoord van Wassenaar in? Nou, eh, ik kan niet in de toekomst kijken. Bovendien nee. ben ik natuurlijk al een outsider. Maar als ik nieuwe SER-voorzitter mag geloven, dan heeft hij er ook zorg over dat het nog te vroeg is om tot centrale akkoorden te komen. Ofschoon, ik denk dat het toch nuttig is als de verhoudingen zodanig zijn... dat je als beide partners eh, ergens voor kunt staan en voor, eh, kunt tekenen. Omdat ik blijf van mening dat eh, die sociale partners... zowel centraal als op cao-niveau, die ja. moeten het toch doen. Goed. Meneer Venega, ik uh, vond het fijn uh, en plezierig dat u nog wat herinneringen aan toen uh, wilde ophalen met uh, het advies voor zover u daar uh, uzelf in staat acht voor de onderhandelaars van vandaag de dag. Ik wens u nog een mooie avond. Wederkerig. goedenavond. Het voetbal, Andy ja, Groningen, Ajax. Ja, voor de beker. Wie wint gaat naar de laatste acht. Laatste wedstrijd van deze ronde. En het staat 0-0, maar Groningen heeft een vrije trap te nemen. En dat kon wel eens gevaar opleveren, want hij wordt kort genomen. En dan moet Kieft met de voorzet komen. Komt ook en dan wordt hem al met moeite weggekomen uit de verdediging. Je hoort het geoe op de achtergrond. Het publiek wil graag zien dat Groningen strijd levert. En dat doen ze ook. Ze maken het eigenlijk best moeilijk. Groningen is de betere ploeg. Er werd van tevoren geroepen er moet een soort Schotse Celtics sfeer komen in het stadion. Dat was te horen aan de muziek vooraf. Het was niet om aan te horen. enorme Dreunen en dat soort dingen. De lekkere muziek hadden ze achterwege gelaten. Het heeft wel geholpen, want ze gaan er met hart en ziel in. De mannen van FC Groningen. Maar het staat na 14,5 minuut spelen nog altijd 0-0 bij Groningen Ajax. Tot half negen, twee dingen. het Govert van Braco. Met de in Noord-Korea gebruikelijke pracht en praal bracht Kim Jong-un samen met zijn vrouw een eerbetoon aan zijn vader en grootvader. Zijn vader, Kim Jong-il, gaat de geschiedenis in als zon van de 21ste eeuw. Gebalsom de zon van de 21ste eeuw. Professor George Maat, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Emeritus Hoogleraar Anatoom van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hebt u met speciale aandacht nog de beelden bekeken van... Uh, wat is uw vakgebied hè, ongeveer? Uh, dat is het wel, maar ik heb de beelden niet speciaal bekeken. Nu. Nee? Zeg maar, dat, uh, dat uh, gebalsemde lichaam. Blijft dat goed, denkt u, nog een tijdje? Nou, dat zal wel lang goed blijven. Dat hangt natuurlijk ook van het onderhoud af. Maar het, ik heb begrepen dat daar een ploeg klaar voor staat. Ja, moet je er dus wel onderhoud aan plegen? Ja, want ook als het gebalsemd is en althans als het uh, in de open lucht ligt... of in ieder geval niet onder vloeistof gedompeld is... dan droogt het natuurlijk toch uit. En als het uitdroogt, net als een appeltje, dan gaat het ook vervormen. Dus Kim gaat nog wel een bad de komende tijd? Uh, hij zal af en toe een bad moeten en hij zal af en toe misschien ook nog wel een spuitje krijgen... om het hier en daar ja. nog wat uh, vloeistof in te brengen. Wat zit er in dat bad? Ja, dat uh, bad is weer waarschijnlijk van andere samenstelling dan de balsemvloeistof die voor het lichaam gebruikt is. Het bad is natuurlijk meer om het uitdrogen te voorkomen. en het oppervlakte van het lichaam, uh, zeg maar, uh, steriel te maken. Of in ieder geval zodat er geen groei van micro-organismen plaatsvindt. Want de balsemvloeistof zelf gaat ja. door het vaatstelsel. Dus oh, daarmee bereik je natuurlijk de buitenkant van het lichaam niet. Dus gaat dan die... moet je apart van buitenaf erbij. Dat is misschien een gekke vraag, maar gaat hij met kleren aan in bad? Nee, nou, ik denk zonder, maar, uh, <laughs> Want ja, dan moet je me ook weer ja, uitpellen. Ja, nee, ik dat het is het doe, he? het zal ongetwijfeld zonder zijn. Oh, je ja. krijgt het nooit te zien. Nee, maar Basme, hoe doe je dat? U, u, u weet hoe dat gaat. Ja, nou, dat hangt natuurlijk een beetje vanaf welke periode je bekijkt. Maar als je kijkt naar hoe het tegenwoordig gebeurt dan gebeurt dat via het bloedvaatstelsel wordt een bepaalde balsemvloeistof het lichaam rondgebracht, ja. zoals dat voor de dood met bloed gebeurde. En op die manier bereik je eigenlijk van binnenuit alle hoeken van het lichaam... waar dan een, de stoffen die in die vloeistof zitten ervoor zorgen... bijvoorbeeld dat eiwitten, uh, ja, stollen... Het is een beetje een raar woord om te gebruiken, denatureren, maar in ieder geval een vorm aangaan waarbij zij voor uh, bacteriën niet meer of nauwelijks aantrekkelijk zijn. En haalt, haalt u nog organen uit het lichaam? Uh, tegenwoordig, uh, dus voor, uh, zoals dat gebeurt op een anatomisch laboratorium, niet, want het is natuurlijk de bedoeling dat dat voor het medisch onderwijs is. Hm. En omdat de vaten, natuurlijk de bloedvaten, ook de inwendige organen in alle hoeken bereiken, worden die gewoon meegefixeerd. Ja. Maar vroeger, omdat men dat niet kon... dan eh, werden de inwendige organen van borst, buik en bekkenholte en meestal ook van de hersenen... maar niet altijd van de hersenholte eruit ja, gehaald. Ja, want ik begrijp dat uh, je hebt de, de Kim jong Il's van deze wereld... die ja. houden we zo goed mogelijk intact... maar u balsemde ook uh, mensen voor de, voor de medische wetenschap... voor studenten om daarmee aan de slag te gaan. Ja, dat is op een anatomisch laboratorium... dat is niet speciaal nou in Leiden zo, maar het nee. is overal zo. Die lichamen die ter beschikking van de wetenschap gesteld worden... moeten natuurlijk ook gebalsemd worden zodat ze TZT voor praktica van de studenten gebruikt kunnen worden. Ja. En Moet je een stoffelijk overschot direct nadat, nadat de betrokken is overleden... moet je dan dat stoffelijk overschot al gaan bewerken? Kun je daar niet, heb je daar niet veel tijd voor? Om... Nou, liefst zo snel mogelijk. Hè, want de voorwaarde is natuurlijk dat het bloedvatstelsel nog intact is. En niet zo doorlaatbaar geworden is dat het overal gaat lekker binnen het lichaam. Dus enkele dagen tijd, maar liefst zo vlug mogelijk. Ja, dan. En, u praat daar zo vakmatig over. Dekker. Ja. Hoe, waar komt dan de passie vandaan om dat te willen, om dat te willen worden? Uh, nou, de passie komt er vandaan omdat je natuurlijk dit materiaal kunt gebruiken... om dochters op te leiden ja. waar u weer profijt van heeft. Ja, maar wanneer dacht u, daar da, da, da wil, da wil ik aan de wieg van staan, daar wil ik aan meedoen? Uh, dat gebeurt pas de De zal ik maar zeggen. Ja, ja nee, dat gebeurt in je studententijd eigenlijk. Omdat ja. uh, dan neem je zelf deel aan zo'n practicum als student. Dan wordt je interesse gewekt in dat vakgebied. En dat vakgebied is niet balsemen, maar dat vakgebied is anatomie... Hmm. En daar hoort balsemen nu eenmaal bij, anders is het vak niet uit te oefenen. Althans onderwijskundig niet goed uit te oefenen. En dan ja, moet je het gewoon weten hoe het moet. Hmm. En die techniek die haalt u natuurlijk uit de leerboeken en uit, uh, en uit uw ervaring. Maar waar, ja. waar, waar zit de oudste techniek ter wereld van het balsemen? Nou, als het gaat om het balsemen in de, zin, in de brede zin van het woord... dan moet je terug natuurlijk naar Egypte. Daar werd gebalsemd, uh, zeg maar, met het bedoel met het doel uh, lichaam en ziel bij elkaar te houden voor de eeuwigheid. Is dat Ik heb altijd geleerd uh, op kategorisatie uh, dat de ziel het lichaam verlaat en ja, dat daarna. Dat, uh, dat, dat de ziel ook maar, wel. Maar, maar, die, maar de, de, dachten de, de Egyptenaren die, nog die willen hem graag bij de baas ja. houden. <laughs> en daarvoor oh. werd dat gedaan. Ja. Ja. maar nou ja. tegenwoordig natuurlijk niet meer. De, nou ja, laatst werd bekend dat uh, een van de de farao's uh, die gebalsemd was de, van hem bleek de keel te zijn doorgesneden. Ja, dat is inderdaad recent. Uh, zou dat gebleken zijn... Kun je zijn? dat vaststellen, na nou, zoveel jaar, denkt u? Nou ja, kijk, het, het weefsel van toen is natuurlijk ook volledig uitgedroogd. het is een soort van uh, verkortond, als het ware. Ja. En dat betekent, als daarbij leven en snede in aangebracht is... zou die in principe terug te vinden moeten zijn... en ja. te onderscheiden van iets wat per ongeluk later toegebracht is. Ja, ik heb dat natuurlijk zelf niet gezien. Zou het maar... willen zien? Ik zou het best wel willen zien. En, uh, het wordt ook gepubliceerd in de British Medical Journal. En, uh, dan kunnen we dat eens even bekijken hoe hard dat bewijs is. Dan kun je 3000 jaar terug in de tijd kijken dan, hè? Ja, dat kan. Want het gaat de, om Ramses de derde. derde. Ja, ja. Nou, tot op zekere hoogte kan dat. Ja. Ja. Zover het lichaam dat toelaat. Ja. Wij, wij, wij, u en ik mogen niet gebalsemd worden, hè, geloof ik, als het moment daar is. Nee, nou, dat wil zeggen, de, als u zich uh, ter beschikking van de wetenschap stelt... Oh, ja. Ik zit Goed. al te wachten op u, maar dan... Ja, Hebben we ze ook gedaan, dan? Uh, Nee. Nee. Oh. Maar dat kan, nog, ook dat niet, kan gebeuren. Uh, is het zo dat uh, voor de gewone burgerij, tenzij er een speciaal doel is. zoals ze het ter beschikking stellen voor uh, de wetenschap, dan kan dat. En het kan ook als je bijvoorbeeld in het buitenland overlijdt. en je, uh, de familie, graag wil dat je in eigen vaderland begraven wordt. dan. Uh, Wordt de eis gesteld dat het lichaam gebalsemd wordt. Ja. voordat er internationaal transport kan plaatsvinden? Het kan ze dus een heel praktische reden hebben. dat, dat je een ja. lichaam moet, moet balsemen. En dan kan het ook heel nodig en nuttig zijn. Ja. Onze, onze koninklijke familie is een uitzondering op de wetgeving begrepen. Ja, dat, uh, zo is het geregeld. Ja. ja, de koninklijke familie is apart. want die heeft al een hele lange traditie van balsemen. Dat hoeft op zich natuurlijk geen reden te zijn. Maar uh, wij weten. Uh, dat bijvoorbeeld de eerste Nassau's die in Nederland kwamen wonen... Daar wa die waren bijgezet in een grafkelder in uh, de grote kerk in Bereda... de vroeger al onze lieve vrouwenkerk. En die kelder is uh, jaren geleden door ons onderzocht. En toen bleek dat uh, degenen die daar lagen ook ooit gebalsemd geweest Welke Nassau uh, hebt u uh, bekeken? Nou, dat, dat zijn Engelbrecht de eerste en de tweede en uh, Jan de vierde. En ja. dan de dus die hebt u teruggezien? Vrouwen. Heeft het teruggezien, ja. Laten we zeggen, iemand uit de 21e eeuw, 20e eeuw... Ziet, ja, ziet iemand een paar eeuwen toe... terug, ja. Ja, ja. Hoe zagen ze eruit? Nou, de, de kist... De, degene die in lode kisten verpakt geweest waren... en waarvan de kisten kapot waren gegaan... Uh, ja, daar lag eigenlijk alleen maar skeletmateriaal in... omdat natuurlijk het effect van de balseming verloren was gegaan. En er was één kist waarbij dat niet het geval was... en daar was de persoon natuurlijk niet zeg maar, avu-herkenbaar... maar wel bewaard gebleven, ook ja. de weken delen. Ja. Nou, ik, heb, ik heb wel eens begrepen dat alleen koningin Wilhelmina... Uh, uit, uit de huidige periodes uh, heeft gezegd... stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren... maar de rest is gebalsemd. Hè? Uh, ja, Loopt, zover ja. wij weten wel, daar wordt eigenlijk niet echt bekendheid no. aangegeven. Dat gaat per gerucht. Ik weet nee. dus ook niet met zekerheid hoe de verhouding wel en niet gebalsemd ligt. Oh ja, in Delft. Ik geloof dat ze ook in een paar, paar kisten gaan. Hè? Eén kist, en dan gaat er nog een kist omheen. Dus dat doe je ook niet als je, als je denkt, ik wil stof worden. Uh, of is nee, het een nou ja, tochtige, tochtige bedoeling in nou, de Nieuwe Kerk? Of uh, vochtig? Dat of, weet ik niet. Nee. Ik ben nooit in, in die grafkelder geweest. U nou, weet kelders, wat met de lichamen gebeuren in betonruimtes. Ja, nou, nou, De meeste kelders hebben natuurlijk toch wel een beetje tocht. De ja. Nederlandse kelders. En tocht betekent uitdroging. En uitdroging betekent... Uh, uh, een klant. Ja, tocht, uh, een klant voor conserveren. u, Conserveren. Ik zal even die. Een harde belde u. Uh... Machine, ja. Okay. Ik heb het apparaat. Uh, oh ik heb het apparaat net en ik ja. moet er weer leren omgaan. Echt waar? Weet u ook wie? Kan u zien wie het is of niet? Uh, dat ga ik straks <laughs> even bekijken voor u. Ja. Dat is in ieder geval iemand die nog alive en well is. Uh, ja. Zonder zeggen. meer. Ja. Blijft zo'n stoffelijk overschot uh, voor altijd intact? Als je het blijft behandelen zoals. Als zo je het bleemd... blijft behandelen wel, het, dat wil zeggen, kijk, het treden natuurlijk toch bepaalde chemische processen op die. Niet te stoppen zijn, eh, die zichtbaar zijn door verkleuringen en dergelijke. En als je het niet onderhoudt, gaat het natuurlijk ook uitdrogen en vervormen. Maar je kunt daar heel ver in gaan, maar je moet het, ja, zoals alles, onderhouden. Ja, ik begrijp dat u, dat, dat begrijp uit voorkennis, dat u in Suriname geweest bent, begin ja. jaren zeventig, uh, en dat u daar uh, ook gebalsemde lichamen hebt. Nee, dat bevonden, waren niet of gebalsemde lichamen pre columbiaans Indianen die ja. begraven waren in de zogenaamde zandrissen langs de kust en uh, ja dat zand werd in Suriname natuurlijk ook gebruikt. Mag ik hem maar even terughalen uit Suriname, want de actualiteit van Groningen. Een doelpunt. Ja, een doelpunt. Ja, de oepunt. En wat voor doelpunt. Een prachtig doelpunt van Siem de Jong, de aanvoerder van Ajax. Hij scoort uh, eigenlijk een van de schaarse aanvallen van Ajax. Hij krijgt hem voor zijn linker, legt hem goed voor zijn rechter. En net buiten strafschopgebied krult hij de bal om de keeper Luciano heen. En zo wint, of wint, staat de Ajax in ieder geval met 1-0 voor tegen FC Groningen. Een beetje tegen de verhouding, maar wij zijn ze wel. Professor Maat, Georgie Maat, emeritus hoogleraar... Uh, u, u zat in Suriname net in uh, 1971 en dan, dan vind je verleden. Wat kun je dan aflezen aan wat u vindt? Nou, toen niets. En dat verbaasde me dus eigenlijk... dat je dus ja, een hele beschaving daar uh, door weggeboeldozerd ziet... waarvan je helemaal niets weet. Althans niets van de personen weet. En toen ben ik me gaan interesseren in... Ja, mogelijkheden om te kijken of je uit het gevonden skeletmateriaal... nog kon zien of je met mannen en vrouwen te maken had. Hoe oud de mensen in die tijd werden. Dat kun je aflezen? Dat kun je heel behoorlijk aan het skelet aflezen. Wat de kindersterfte was, wat voor ziektes ze onder de leden hadden. Hoe groot ze waren, dat zijn allemaal dingen... die ja, toch voor een heel groot gedeelte te achterhalen zijn. en weer te vergelijken zijn met andere groepen. Ja, eigenlijk is het jammer dat wij zo weinig balsemen uh, te, ten opzichte van de wetenschap. want uh, je achterhaalt ja, dan, er heel veel mee. Als dat uh, veel zou gebeuren, dan zou je heel veel kunnen achterhalen. Maar ja, ja. tegenwoordig is er veel geschiedschrijving en weten we ja. het denk ik toch wel. Ja. Zo, dat forensisch werk, dat is uw, uw leven, uw werkzame leven. Uh, doet ja. u het van. Want ik zei u bent emeritus uh, hoogleraar aan het ja. u, Doet u het nog? Uh, af en toe een uh, consult, dat is enkele keren per jaar. En verder ja, maak ik nog deel uit van het zogenaamde rampenidentificatieteam van vroeger wat tegenwoordig FLDO heet. Forensisch uh, tak is dat. En ja, daar bij rampen en andere zaken is het toch nodig om mensen die niet afvuur geïdentificeerd kunnen worden... om dan toch erachter te komen met wie je te maken hebt. Ah, afvuur is gewoon dat je zegt van... oh, maar dat is mijn ja, buurman, ik, ik zie hem nu zitten nog herkenning. achter... Ja, ja, ja. ja. Maar wat, wat is, waar, waar staat u nu bijvoorbeeld uh, klaar voor? Of is dit... Uh, want nou, het is een nou op afroepfunctie, ik. stond tot vijf minuten geleden klaar nog... Uh, voor mensen die eventueel gevonden zouden worden... Uh, in de Noordzee vanwege de... Die, Scheepsbotsing die heeft plaatsgevonden. waarbij de oh, ja. Baltic Ace gezonken is. Ja. En ik heb net te horen gekregen. dat uh, de enige persoon. die dan eigenlijk nog gezocht wordt. in Eemuiden aangespoeld is. en via het gebied al herkend is. Ja, ja. ja. En, en anders zou je daarop af, gaan, af zijn gegaan. Ja. en wat doe je dan? Ga je dan nou, nou ja, dan, deze, dan uh, moet er uh, een lichamelijk uh, onderzoek uh, plaatsvinden. En waar begint dat? Uh, aan de buitenkant. Ja. En uh, dan wordt er natuurlijk ook uh, DNA materiaal zeker gesteld om via familieleden ja. en uh, vast te stellen dat het inderdaad de persoon is die vermist wordt. Ja, een prachtig zodat prachtig. het daarna ook ja. juridisch afgewikkeld kan worden. Mooi. Nou, je mag naar de telefoon. Je mag gaan kijken wie het was. <laughs> Dank je wel. <laughs> Nee, dat is helemaal niet erg, hoor, dat een we wel afgaat. Het, het is de tijd, net wat u zegt. Dit was Twee Dingen voor vanavond. Professor Georges Maat, merci. Op onze site tweedingen.nl. Reacties uh, en meer informatie over onze gasten vanavond. U kunt ook de uitzendingen terugluisteren. En BNN Today, zo dadelijk, Willemijn Veenhoven. Zeker met een ongelooflijk speciale uitzending. We kijken namelijk terug op de Olympische Spelen. Uiteraard met Erben Wennemars die daar heel veel reportages heeft gemaakt. En verder, ja, ik noem even wat namen hoor, niet de uh, minste. Marianne Vos, Lisa Westerhof, Henk Grol, Marleen Veldhuis, Dorian van Rijsselbergen, Epke Zonderland, hè, zomaar wat en namen. En de sportgala? Het lijkt er een beetje op. Maar dan komen ze ook allemaal aan het woord. Dat is leuk. En hebben ze allemaal mooie achter de schermen verhalen. En die Dat heb wat je op het sportgala misschien nog niet gehoord. Dus nee. blijf luisteren, zou okay. ik zeggen. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Ewa de Radio 1, het NOS-journaal. De Verenigde Naties roepen alle 193 lidstaten op... om meisjes en vrouwen te beschermen tegen vrouwenbesnijdenis. De VN spreekt van onherstelbaar, onomkeerbaar misbruik... en roept de lidstaten op maatregelen te nemen en wetten in te voeren... om meisjes en vrouwen tegen deze vorm van geweld te beschermen. Na schatting 140 miljoen vrouwen zijn besneden. De ontdekking van het Higgs-deeltje is het wetenschappelijk hoogtepunt van het jaar. Het Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift Science heeft de ontdekking uitgeroepen... tot de belangrijkste wetenschappelijke prestatie van 2012. Het higgs boson is het elementaire deeltje dat massa geeft aan alle andere deeltjes. Het bestaan ervan werd in juli vrijwel zeker aangetoond... in de LHC-deeltjes voor sneller in Geneve. En hartpatiënten gaan een landelijk meldpunt opzetten. De aanleiding is volgens de Vereniging Hartpatiënten Nederland... de afdelingen cardiologie van een aantal ziekenhuizen... die in opspraak zijn geraakt. Zo werd vandaag bekend dat de zes cardiologen... van het admiraal Ruiter ziekenhuis in Zeeland onder toezicht zijn gesteld. En eerder werd de afdeling cardiologie... van het Ruward van Putten ziekenhuis in Spijkenisse gesloten. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today met Willemijn Veenhoven en Erwin Wennemars. Het is twee over half negen. Goedenavond. De Flying Dutchman, hey, hij staat, Joey Jojo aan de leiding. Jojo van Schado, ga door, de hockeysters zijn opnieuw Olympisch oh. kampioen. Terugblik op de spelen. Een hele speciale BNN Today vanavond met. Epke Zonderland, Marianne Vos, Henk Grol, Lisa Westerhoff... Marleen Veldhuis, Dorian van Rijsselbergen... en natuurlijk onze eigen Ermen Wennemars. We het terug op de Olympische Spelen in Londen. Ja, en wil je de beelden van de medaillewinnaars nog even zien... dat kan, dan ga je naar radio1.nl... en dan klik je op de webcam en dan zie je natuurlijk ook... Ermen, die zit naast me, en ja. Jack van Gelder. Ermen, je hebt, je hebt een jarenlang voor, voor ons meegetraind... met de Olympische Sporters. Ja. Je hebt de Sporters gevolgd in Londen. Daar heb je reportages gemaakt. Mm -hmm. uh, nou ja, weet ik, tientallen reportages... Ja. Eén ding kiezen, wat was jouw hoogtepunt? Oh, dat is hartstikke moeilijk. Maar als ik dan toch eentje moet kiezen... dan was dat eigenlijk de eerste gouden medaille van Nederland. Dat was de medaille van Marianne Vos. Toen zat ik naast de ouders van, van, van Marianne in de stromende regen. En dat was fantastisch. Dat gaan we zo meteen uitgebreid horen. En natuurlijk ook Marianne Vos hier in BNN Today. Jack, denkt, denk hoorde ik er ook nog een beetje bij. Ja, natuurlijk. Ja. Ik, ik lees net op Twitter dat uh, in het nieuwe contract van Messi... Uh, dat duidelijk is geworden dat hij vanaf dat moment... 30 euro per minuut gaat verdienen. <laughs> We gaan naar de actualiteit van de avond. In Groningen wordt de laatste wedstrijd gespeeld in de achtste finales van het Bekentoernooi. FC Groningen heeft Ajax op bezoek en daar is Andy Houtkamp. Andy? En Ajax leidt met 1-0. Mooi doelpunt van uh, Siem de Jong. Hij uh, legt hem uh, eerst klaar voor zijn rechter met zijn linkerbeen. En schoot toen prachtig langs uh, keeper Luciano... Uh, ze proberen het wel en ze is FC Groningen, de mannen van FC Groningen met veel inzet. Maar ze hebben nog geen mogelijkheid, nog geen kans mm. gehad. En Ajax speelt uh, heel redelijk. Met name Eriksen speelt een goede wedstrijd tot nu toe. En uh, wordt nu even tegen de vlakte gewerkt overigens. Krijgt een vrije trap mee. Het publiek wil zo graag veel meer, maar heeft veel minder. Want Ajax staat met 1-0 voor. We komen straks bij je terug en zeker ook uh, in langs de lijn met de nabeschouwing. Ajax komt in de knock fase van de Europa League tegenover Steel Boekarest te staan. De eerste wedstrijd is in Amsterdam, daarna volgt de return in Roemenië. Marketingdirecteur Edwin van der Sar was bij de loting aanwezig... en toonde zich tevreden met het resultaat. Nou, ze zijn eerst geworden in de, in de, in de groep, in de, in de Europa League. Dus ze hebben, ze hebben, Stuttgart hebben zich onder zich gehouden. Uh, ze hebben veel, ja, veel Roemeense spelers... Uh, ook, ook jonge spelers, die kan het een beetje vergelijken met Ajax. En, uh, en ja, ze staan uh, geloof ik iets van zes, zeven punten los in, uh, in uh, de Roemeense League. Uh, maar het wel eens nu winterstop En uh, de eerste wedstrijd die ze gaan spelen, de uh, uh, competitieve wedstrijd, is dan uh, de, de, de wedstrijd tegen ons. In het zis, uh, Zwitserse Nyon werd ook gelood voor de achtste finales van de Champions League. Meest in het oog springende wedstrijd is de ontmoeting tussen Real Madrid en Manchester United. Ook de tweestrijd tussen AC Milan en Barcelona is een clash tussen twee grootmachten. En de licentiecommissie van de KVB heeft NAC Breda ingedeeld in categorie 2. Dat betekent dat de Brabantse eerdivisionist weer financieel gezond is. NAC was de laatste club uit de hoogste divisie die in categorie 1 zat... en daardoor onder verscherpt toezicht van de bond stond. Het is het, meer heb ik niet. Ja, ik wil nog een heleboel... Ja, ja nog één ding. Nog oh, ding. Paris Saint-Germain heeft een contract getekend met Qatar. 150 miljoen per jaar voor de komende vier jaar. Bizar. Belachelijk. Ja, het is ja, maar het is ook echt belachelijk. Financial Fair Play. Op deze manier gaan ze het gewoon op een geweldige manier dat ze ploegen omzeilen. Ja. Nou ja, het is, het is niet anders. Nee, sterker sterkte met PEC. Ik zeg, uh, ja, als ze nog een keertje komen, dan uh, ik heb ik nog een nummer voor PEC. Dan kan ik ook uh, <laughs> een paar miljoen kwijt. Jack van Gelder, dank. Straks Yo. weer natuurlijk in lijn. Dit nummer. Nou Jack, dat kan je woordelijk meezingen natuurlijk. Oh ja. Ja. ja. ja. Het nummer natuurlijk van de Sportzomer. Van het een ontzettend leuke beentje vind ja. ik, The Handsome Poets. En ze waren erbij in Londen en ze sliepen in hetzelfde hotel. Het kon ze nog even een handje schudden. Sky on Fire. Als je dit hoort, dan kan je niet anders denken aan de Spelen, denk ik. Het nummer van de Spelen, Sky on Fire. Wat een lekker nummer, wat een ja. ontzettend leuk bandje. de Handsome Poets. Radio 1, terugblik op de Spelen. We kijken terug op de Spelen 2012. En dat doe ik met Ermen Wennemars, die was erbij. Die heeft met ja. iedereen getraind voor de Spelen. En ja. uiteindelijk op de Spelen allemaal reportages gemaakt. Ja. Heb je het over de Spelen, dan denk je natuurlijk aan Marianne Vos de koningin van het wielrennen. Ze werd dit jaar, nou, ik noem het even op. Wereldkampioen in het veld rijden en op de weg. En natuurlijk uh, de gouden plak op de ja, spelen. Ze won alles. Ze won alles. Ze won ja, won alles. Alleen niet. Net, nee, niet net sportvrouw. Niet, geen sportvrouw van Nederland. maar goed. Jij wilde mijn, het wel, hè? Ik wilde het. Uh, ja, omdat, ik, omdat, ik, omdat, ik, omdat ze echt een wereldvrouw is. En ze heeft echt een unieke prestatie geleverd. Ja. Maar goed, we gaan over hier natuurlijk ook uh, fantastisch. Dus uh, het was een keuze uit twee waar je eigenlijk uit niet, niet, niet uit kon kiezen. Goed, Marianne Vos, in ieder geval een waanzinnig jaar gehad. Mm -hmm. En wat al die tijd heel belangrijk is geweest, is haar familie, haar ouders ja. vooral. En jij hebt een keer met haar mee getraind En toen hadden jullie het ook over haar ouders. Mijn ouders zijn en mijn grootste fans, maar ook altijd. Ze zijn altijd voor me klaar. Ja. En ik woon er maar weer. Ja. Ja, ze woont ja. weer bij de ouders, maar jij bent er geweest. Hè? Mm. Beschrijf even hoe, hoe dat daar eruit ziet. Ja, ik ben bij Marianne thuis geweest. En uh, daar kom je in een heel klein dorpje. En daar staat er een, een huisje en, dat, en dat, hele, dat hele leven van de ouders en familie van Marianne staat gewoon in teken van Marianne. Het is een heel klein huisje en de, de moeder maakt, maakt het hele klaar. De vader die staat gewoon te wachten tot, tot Marianne weer thuis komt eigenlijk. En als je dan achter het huis staat, staat een schuur en die hele schuur die staat vol met prijzen. En als je daar dan die vader hebt, die kan daar heel mooi over vertellen. En ja, ze zijn, Zij hebben er echt een jaar lang alles aan gedaan om hun dochter uh, een optimale uh, manier te, te geven waarop ze zich optimaal kan voorbereiden. Het, het, is, het is aandoenlijk, het is, uh, het is, het is lief. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar heel raar tegenaan kijken. Maar als je zo'n uitzonderlijke sportvrouw bent en zo'n uitzonderlijk leven leidt, ja, dan is dat gewoon normaal dat je ouders zo achter je staan. Ja, ja nou kijk, iedereen, ja, ja. iedere topsporter heeft zijn eigen verhaal. En, en die ouders van Marianne, dat is toch wel ja. een, een, een speciaal verhaal. En ik vind dat, dat Marianne dat ook op een hele goede manier uh, ja, doet eigenlijk. Ja, meteen even een stukje van de reportage van jou... wat er vooral ook over die ouders gaat. Hm? Maar eerst even, uh, jij was daarbij um, aan de start ja. in Londen. Jij stond vlak bij haar, je kon ja. haar zien... Ja. Iedereen ging ervan uit dat ze zou gaan winnen. Hè? Ook, maar, maar goed, de druk was natuurlijk enorm. Nou, maar nou, hoe, hoe stond ze erbij toen? Nou, ze stond er, dat is het mooie, van wielrennen aan de stad. Uh, je hoeft niet keihard weg te sprinten. Maar uh, ik kende haar omdat ik me, met, haar, met haar meegetraind heb. En dat ben je toch op de Olympische Spelen. En ze was eigenlijk heel erg ontspannen. Ze maakte gewoon rustig een praatje, een praatje met, met, met, met ons. En ik had met haar afgesproken uh, omdat ik haar ouders zou, zou gaan volgen. Alleen uh, de ouders die waren er niet. Die waren gewoon te laat. Ga maar horen. 1 minuut 30, tot de start van de race. Olympische Champion Marianne Vos. Getting ready for racing. De renners staan opgesteld. Marianne Vos staat op de eerste rij met een hele gespannen, gespannen gezicht. Maar waar zijn de ouders van Marianne Vos? Nou, de ouders van Marianne Vos die staan nog gewoon vast in het verkeer. En die gaan hoogstwaarschijnlijk gewoon de stad van Marianne gewoon missen. 5, 4, 3, 2, Waar gaan ze, hoor? Ze zijn allemaal weg. En ik ga maar op zoek naar de ouders van Marianne Vos. Haha, waar gaan jullie nou? We waren wel de weg. We waren al een beetje verladen, allerlei filmbewegingen. En toen waren we daar en toen moesten we helemaal naar de andere kant weer lopen. Maar geen ja. stress? Nee, lekker eens door. Nee, daardoor is er wat gezakt. Maar het is toch de belangrijkste dag in het leven van Maria Marianne? de we hebben ze gisteravond gesproken... en ze weten wat ze doen staat. En dan kijken we dadelijk wel op het scherm en noem maar op. Dus dat is voldoende. Goed, Ja, ik denk het ook. Ik denk, we moeten het ook. <laughs> yeah! Yeah! Yeah! <laughs> <tries> ja! Ja! We de... willen heen, hè? Ja, ja, we moet je doen. Goed blijven, goed blijven. Goed blijven. Goed blijven. Hij is niet de vader. Hij is de vader, de vader, de winnaar. En father vader en de The De vader en de and en de Father, Vader, zoon, zoon, zoon. Vader, zoon, zoon, nee. Vader, Dankjewel, hoe komen jullie hier? Wordt doorgelopen. Wordt doorgelopen. Aan de moederen is dit met die? Ah, dit is mijn vader, mijn broer en een vriend van mij. Dus ik denk dat ze door de Je je dochter kunnen feliciteren. Ah, heel mooi. nou hoe ik het even niet meer, denk ik. Gelooflijk, Even rustig een bier drinken vanavond. Ja, nou een bier. Het oh. is jong. Ja. Ongelooflijk. Ja. De vader ging helemaal door het lint. Vader, het was echt, Willemijn, dit was zo bijzonder. Ik was daarbij en je maakt een afspraak en je gaat naar een wedstrijd kijken. Maar je, je, ik stond gewoon naast de ouders van Marianne Vos. Ik kende die mensen een beetje en dan kom je daar in de stad, Ze waren eerst veel te laat en we waren daar op een tribune En het was mooi weer in Londen. En het was, had er eigenlijk helemaal niet geregend. En we zaten daar op een tribune en uh, het was heel druk. En er was maar één scherm waar we eigenlijk met, met z'n allen, na, allen naar, naar, naar konden kijken. En het was krap en het begon in één keer te regenen. En, en die man was eerst heel droog. Hele droge humor had hij. Uh, maar we werden nat en we werden zeiknat. En toen werden we droog en toen werden we nat en we werden koud. En we zaten daar tegen elkaar aangeklemd van de kou. En toen kwam die finale. En toen kwam in één keer die droge humor die was weg. En er kwam in één keer echt spanning. En daar zit je dan tussen. Want links van mij zat de vader. Rechts van mij zat, een, zat mijn re redacteur. En, en op schoot daarvan zat de moeder van Marianne Vos. En ik zat daar met mijn microfoon tussen. En je voelde die spanning. je voelde dat je bij een speciaal moment aanwezig was. En ik voelde me eigenlijk bijna bezwaard. En toen, toen haalden ze goud. Dat was sowieso geweldig. Maar daarna zag je zoiets van, ja, ik moet iets doen. Die man die dacht van, uh, ik, mijn dochter heeft goud gehad. En die wilde handelen. Die wilde gewoon naar zijn dochter. Dus, en toen ging hij naar zijn, dus zei dan, dan gaan we toch naar uw dochter. En ik wist ook niet hoe we dat moesten doen, want we zaten gewoon op de tribune. En we gingen één keer, gingen we, uh, wilden we ergens doorheen lopen. Wilden we wilden ergens do door de security heen lopen. Dat kon natuurlijk niet, want we waren gewoon publiek. En één keer zei die, werden we tegengehouden, ergens anders werden we nog een keer tegengehouden. En toen zei die man: Ik moet naar mijn dochter. En die ging gewoon overal rennen, die, die was erheen. En het leger rende achter me aan. En ik heb met die microfoon erachteraan. En ik dacht: Dit is heel gek. En toen kwamen we daar bij Marianne. En dat was, ja, dat was heel emotioneel. Marianne Vos, ze is er ook. Marianne, goedenavond. Goedenavond. Weet je dat moment nog? Dat je vader door de dranghekken kwam heen gerend naar jou toe? Ja, ja, ja. dat was wel een heel speciaal moment. We je... was natuurlijk net over de finish en uh, die ontlading was daar. Mm. Eigenlijk, daarna zie je eerst even helemaal niemand. En dan is het toch fijn als je ja, gewoon bekende, bekende gezichten ziet. Ja. Ja. Heb je je vader ooit zo gezien? Um, ja, wel, Maar dat is nog wel. Toen was hij wel echt. Uh, ja. In ieder geval, hij wilde er echt absoluut graag zijn. Dat kon je zien: dat hij er echt alles voor over had om even. Ja, voor ja. mij te zijn. En ja. dat is wel een heel fijn moment. Maar dit was voor jou, dit lijkt mij, het belangrijkste moment uit je carrière, of niet? Zo'n beetje ja, absoluut. Ja. Die Olympische Spelen, ja. die stonden heel hoog op uh, aangeschreven. En dan, en dan is het voor je ouders ook het belangrijkste moment uit hun leven, denk ik. Hm. En dan zijn ze waanzinnig trots. Hoe, hoe voelt dat, dat als je ouders zo trots op je zijn? Ja, nou, ik weet niet of dat dit moment nou. Uh, ja, natuurlijk zijn ze op dat moment heel trots. Maar of dat, dat nou zoveel anders is dan andere momenten. Ze zijn er altijd voor mij. En ook bij andere wedstrijden zijn ze, zijn ze ja. trots wat ik doe. En nou ja, dit waren dan toevallig de Olympische Spelen. En voor mij wel uh, de grootste droom die uitkwam in, in mijn carrière. En dat voelen zij ook. Ja, en maar... daar zijn ze op dat moment dan onderdeel van. Maar zoveel anders dan anders. Uh, niet eens eigenlijk. Ik denk dat, ik denk dat je daar was, omdat je zelf toch helemaal aan het sporter was. Ik ben zelf natuurlijk ook jarenlang tot sporter geweest. En mijn ouders waren ook altijd bij belangrijke momenten aanwezig. En nu pas zag ik voor het eerst hoe, hoe ouders meeleven. En Marianne, dat is echt, uh, ik vond het echt super bijzonder om dat te zien. Jouw vader en je moeder, die waren, die waren zo intens gelukkig. En dan, uh, uh, ik vond het echt fantastisch. Ik vond het ook heel mooi dat jullie zo, zo herinnerd werden eventjes. Maar het, het, het werd mij bijna al gewoon te gek. Ja. ja, maar dat, dat is inderdaad wel iets dat krijg je eigenlijk als, als je zelf rijdt niet eens zo mee. Kijk, zij zitten natuurlijk in ontzettende spanning en ik heb het, ik heb het nog voor een groot deel in de hand, maar zij vertaal ja. niet. Ja. Dus ja, zij jij... moeten gewoon ja. maar toekijken hoe, hoe ik het op dat moment doe. Ja. Ja. En natuurlijk zijn ze mijn ouders en hopen ze voor mij het allerbeste. Mm -hmm. En hey, uh, uh, nu uh, de komende tijd, want je, je hebt nu eigenlijk alles gehaald wat je, wat je maar wil, wilde hebben. Uh, Waar ga je de komende tijd je uitdagingen vandaan halen? Ja, nou dat, uh, na zo'n Olympisch jaar is dat even de vraag natuurlijk. Hè. Waar, mm. kijk je, waar ga je weer naartoe werken en uh, wat ga je als doelen aanmerken? Mm. Nou, en tijdens mijn vakantie merkte ik eigenlijk dat ik gewoon weer ontzettend veel zin had om de competitie aan te gaan. Mm. En of dat nou uh, een Olympische Spelen of een wereldkampioenschap of uh, het criterium van Lutjebroek uh, is. Ja. Ik, ik hou gewoon van die wedstrijden. En, nou ga ik dadelijk weer het crossseizoen in en vervolgens weer het wegseizoen in. Ik ga wat motorbikewedstrijden rijden om daar eens te kijken van wat kan ik daarin. En, en zo uh, ja, blijft het toch gewoon leuk en, uh, en uitdagend. Ja. Is er nou ook een extra uitdaging waarom omdat je nou eigenlijk ook zo'n beetje eigenaar bent van een eigen wielenploeg? Ja, dat ben ik voorheen al geweest bij Nederland ja? Bloed. Maar dit is inderdaad wel weer, uh, ja, wel weer even een, een uitdaging. Zeker ja. toen uh, de Rabobank... Uh, ja, als ik uit de professionele wielersport in Nederland uh, terugtrok, was het natuurlijk mm. even spannend hoe het verder zou gaan. Maar gelukkig gaan ze met ons verder richting Rio. En jij bent er goed baas. Alleen uh, moest er even een, ja, een nieuwe oplossing gezocht worden... en een nieuwe stichting opgezet worden. En ik ben heel blij dat dat is gelukt. En uh, nou ja, daar ben ik nu zelf uh, nog meer betrokken bij. En wordt het een mooie kerst met je ouders en je broer? Dat wordt uh, in de camper richting uh, de volgende crossen. <laughs> in de camper? Hele ja, keer gezellig. Ja. Nou, met, kaart, kaart, kaartje leggen in de camper s'avonds. Ja, dat klinkt allemaal uh, ja, heel erg gezellig. Maar het is ook gewoon uh, voorbereiden op de wedstrijden. en uh, Maar gezellig ja. ja, gaan we het zeker hebben hoor. Marianne Vos, een hele mooie kerst. En alvast een gelukkig nieuwjaar. En alvast een prachtig volgend jaar. En dankjewel. Marianne Vos. Inmiddels is het trouwens rust. Uh, bij Groningen Ajax 0-1. Zometeen veel meer voetbal.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 Party safe to the shore. Oh. Oh. Oh. There's an old voice in my head that's holding me back.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 Al kent all apart. There's nothing we can do. Just let me go. We'll meet again soon. No. Je herkent hem vast nog. Dit was de tune onder het item de sportzomerbus afgelopen zomer in de sportzomer met Prem of Marker Robin Visser. Little talks of monster and man. Terugblik op de Spelen. Met Willemijn Veenhoven en Erben Wennemars. Niet voor iedereen waren de Olympische Spelen een hoogtepunt. Uh, jij hebt ook gesproken, Erben, met uh, hoorderloper Gregory Sedok. Die ja. scheurde zijn hamstring, je weet het nog wel, ja. toen hij aan het inlopen was. En ja, toen moest hij natuurlijk afhaken in de halve finale. Luister even mee. Je voelt paf. en dan, uh, Ik draaide me om, ik keek mijn coach aan. En uh, ja, dan, dan zie je al gelijk ongeloof van het zal toch niet. Niet nu.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 Uh, sta je hier, ga je door naar de halve finale, ja dan, dan als dat dan gebeurt is het echt zuur. Gregory, is er ook goedenavond. avond. Ja, kan je dit een beetje aanhoren nu? Nou, het is wel grappig, want uh, dat moment kan ik me natuurlijk nog precies herinneren en hm. uh, met name de emotie die ik uh, hoor nog in mijn stem. Uh, dat is ja. een dag na de wedstrijd dat ik uh, dit interview met Erben had. Ja. Ja, uh, yeah, het is heel raar om uh, dat nu weer terug te horen. Helemaal omdat ik net vijf minuten geleden een uh, presentatie heb gegeven... waarin ik dus uh, eigenlijk hetzelfde verhaal ook weer uh, vertelde. Mm, en uh, yeah. alleen is de emotie nu wel anders. Ja, nou, ik had het daar ook wel echt een beetje te doen, Gregory. Ik moest heel erg denken, want, want in 1998 ben ik zelf ook gevallen tijdens de Olympische Spelen. Dus ik weet precies ja. wat, je wat, je, wat, je, wat je daar meemaakte. Maar ik vond je eigenlijk wel, vond je wel emotioneel, maar ik vond je eigenlijk ook alweer heel erg rustig. Ja, zeker. Ja, ja, dat klopt. En, uh, maar dat komt omdat ik, um, ik, ik had het net ook over de callroom, hè. Mm -hmm. dat is een uur voordat je de baan uh, ophaalt. Ja. En in dat uur is heel veel gebeurd. Dan ga je nadenken, omdat je eigenlijk al weet dat je niet kan lopen. Ja. En iedereen had het al van, ja, je stond zo rustig voor de camera. En ik denk ja. dat een emotie tussen uh, uh, net na een uh, race en dat je al een uur hebt kunnen, ja. Ja. Ja, we kunnen rusten, heel anders is. Mm. Maar in die kolroom, was je daar niet gewoon eigenlijk een beetje nog in shock van ik ga gewoon lopen, ik ga gewoon lopen en dat kan nog steeds? Ah. Tegen BTW, beter, ah, nee. beter in. Uh, nee, nee, want kijk, je staat op de luxe spelen en dat is op allerhoogste alle, alle niveau. En um, je moet helemaal fit zijn, um, ja. wil je kans maken op een finale. Dus ik, ik, ik, ik wist al dat het, dat het niet kon. En ik zag het hoofd ook van Peter Houden, de sportarts. Die schudde nee en die zegt van, uh, nee, dit het. gaat er niet worden en dan weet je al genoeg. Kijk, waar, waar ben je nu mee bezig? Ik uh, ben nu in Utrecht. Ik heb hier een, uh, een uh, presentatie gehad. En, of, of bedoel je, dit hadden... Nou ja, die... ja, ik bedoel meer als in, ik bedoel, ga je nog proberen Rio te halen? Je Rio halen? Zit dat erin? Ja, ja ik bekijk het, ik ga zeker, uh, dat is wel de bedoeling. Ik bekijk het per jaar met een max van vier. Hm. En uh, de bedoeling is dat ik inderdaad uh, mijn carrière afsluit in, uh, in Rio. Mooi. Dan uh, rekenen we op je, Gregory. Ik, uh, ik, ga, ik, ik ga echt mijn best doen. <laughs> Goed. De tijd vliegt voorbij, jongen. Succes. Dankjewel. Hartstikke wel. Bedankt. Bedankt. Gregory is er ook. Ja, volgende uur. Wat hebben we nog meer? Uh, nou, zeg niet tenminste. Epke Zonderland, uh, Marleen Veldhuis, Henk Grol, Dorian van Rijsselbergen, Lisa Lopke. Heb jij ja. ook een speciale ja, band mee? zeker. Uh, dat allemaal zo meteen. Maar eerst het nieuws. Tot zo. B -M -M. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, Herenveen Vitesse. Worden en een doelpunt bij de tweede bal. Herakles Peckzwolle. Moet nu gaan schieten door de geven. Hij probeert hem te plaatsen in de wereld. ADO NEC. Voorzet, ja. Dit was een hele fraaie aanval. En om kwart voor 9, NAC PSV. Laag, gemotiveerd stop. Perfecte redding. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.